Ja, ja. Goeiemorgen op deze zaterdagmorgen. Vroeg. hebben eh, jullie een uh, leuke koningsdag gehad? En koningsdag ook vooral, denk ik. Ik heb er zelf weinig van meegekregen. Ja, werken, werken, werken. Oort er allemaal bij. En ik zou dit weekend vrij zijn, maar helaas. Ik ben weer onderweg. En ik zat even te twijfelen van de morgen, want gisteravond uh, was ik natuurlijk om tien uur klaar en het regende. Dus ik was niet zo blij dat ik op de fiets was eigenlijk gisteren. Maar goed, ik heb het uh, nog redelijk droog gehouden gisteravond. Klein beetje nat, maar dat geeft niet. Maar ik was toch even aan het twijfelen van morgen, Zal ik de auto pakken of ga ik op de fiets? Maar uh, ja, ik heb toch maar gewoon de fiets gepakt. Klein beetje wind, het is wat donker, maar voor mij hou het redelijk droog vandaag, hoop ik althans. Maar uh, nou, zoals ik zei vorige keer, uh, probeer ik gewoon zoveel mogelijk te fietsen. Dus uh, ik heb gewoon de fiets gepakt. Even lekker, gelijk wakker. Nee, ik moest een. Uh, Collega van mij die vroeg ik zijn dienst over wilde nemen. Want... Weet je, met onze diensten zie je gewoon, uh... ja heb je gewoon weinig privé. En aangezien hij ook een gezin heeft met kinderen. En zijn kinderen ook al een klein beetje in opstand komen. <laughs> en zijn vrouw ook. Ik zie je nooit in die weekenden werken. En... Ja, logisch. Dan stap ik wel weg, maakt niet uit, jongen, dan neem ik je dienst over toch? Alleen. Uh... Natuurlijk tot tien uur verwerkt s'avonds. Dan stopt er, er vandaag eigenlijk een uh, dienst van twaalf uur op het programma van zes uur ochtends, zes uur s avonds. Maar als ik wil nou wel best de dienst overnemen. Maar dan ga ik die redden, man. Weet je, ik ben half twaalf s'avonds thuis, zes uur beginnen, dan moet ik, uh, ja, moet ik de auto pak. Dan vertrek ik om kwart over vijf. Had het wel gekund, maar aangezien ik heel veel fiets. En ik ga gewoon van de rest van de week werken, heb ik zoiets van ja, dan begin ik gewoon later. En dat kon ook wel, want ik kom hier in een groep met drie mensen. En ze zijn er al twee bezig, het is inmiddels uh, bijna half negen. Dus ik begin vandaag om tien uur, van tien tot zes. heb ik acht uurtjes, dat vind ik wel netjes. Morgen pak ik wel de twaalf uur, maar ja, vandaag ben ik dan een beetje op tijd thuis. Maar ik ben zes uur klaar vanavond. Nou. Dan ben ik half acht thuis, ik de rest van de avond nog lekker over en dan morgen dan pak ik wel zes tot zes, maar ja, dan pak ik gewoon lekker de auto. Ik heb wel een dagje, ik heb de hele week gefietst, dus wat dat betreft training genoeg gehad Maar een dagje auto, dat maakt niet uit hoor, dat kan wel. Dus, maar goed, Koningsdag, weinig van meegekregen. Ik gisteren natuurlijk wel even door de stad, want ik moest gisteren werken. Ja, dan ga ik een klein stukje door de stad en het was wel weer druk hoor. Maar het is wel gezellig. Als je al die kinderen ziet met die kleedjes en spulletjes, Het en... is toch wel leuk om te zien. Goed, mijn kinderen zouden dit weekend komen, maar goed, dat hebben we dan maar een week verzet. Want volgend weekend moest ik eigenlijk werken, maar dat neemt dan mijn collega over. Dus volgende weekend ben ik lekker vrij. En dat komt er goed uit ook. want. Uh... De dochter van mijn vriendin die had ook nog vakantie en die had allemaal uh, wedstrijden dansen zoals ik al zei. Dus die was het dit weekend ook niet. Dus ja, het werken komt er eigenlijk wel goed uit voor mij. Volgend weekend is zij ook vrij. Dus dan uh, komt het allemaal goed en dan past het wel perfect in elkaar. Dus wat dat betreft, nou, komt alles weer op zijn pootjes terecht. Zoals het eigenlijk al maanden gaat. Dus uh, nee, koningsdag ook niks van meegekregen natuurlijk. Nee, hoe moest gewerkt worden. Normaal gesproken ga ik nog wel even de stad in ofzo, maar keer, ik zeg, dat het laatste paar jaar heb ik dat ook niet gedaan. Maar dat was toch eigenlijk altijd wel een traditie. Die vrienden van mij die gingen allemaal wel, die zagen, ah gelukkig mee en, uh... Ja, helaas. Gaat het niet worden, want anders komt mijn bed niet uit. Ik <laughs> heb ik geen 20 meer. Uh, 21 bijna. Nee, nee, was maar zo. Nee, dat, uh, dat uh, nee. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb plezier genoeg. Dus dat maakt helemaal niet uit. Nou, inmiddels, waar ik het in mijn vorige uitzending over had, ben ik nou bij Dame. Dan denk ik, oh kijk, aan de overkant, daar moet het zijn. Nog een uur te gaan. Het is... Uh... Goh, rustig in het weekend. Alles ligt stil. Iedereen ligt nog lekker op één oor. Wat doe ik hier? <laughs> ja, moet nou ja, geld verdiend worden. Ja, over geld gesproken um, dan krijg ik toch weer heel veel weer uh, reacties op mijn laatste foto uh, die ik geplaatst had, waarin uh, er, uh, naar zeggen, een berg geld op tafel lag. Ja, weet je? Het is niet om op te scheppen of wat dan ook. Maar het is wat ik erbij gezet heb. Weet je? Mensen hebben maar gewoon heel snel laten vallen. en Kijk, uh, weet je, uit de beschouwing gelaten alsof het oud zeer is of wat dan ook. Mensen geven je soms heel gauw op en geven een plakkaat of een stempel van. Uh, je bent niet goed genoeg of je kan dit niet of is me ja geen toekomst. Of je bent een slechte vent of weet ik veel. Ja. ja, dat zal allemaal wel, weet je, iedereen maakt fouten, dat heb ik ook al eerder gezegd in een eerdere, eerdere uitzending, iedereen maakt fouten, ik heb ook fouten gemaakt, dingen die ik niet had moeten doen, maar maakt me dat een slecht mens, ik weet het niet, ik, dat maakt me een mens, weet je, iedereen doet sle maakt slechte beslissingen en dat heb ik ook gedaan, uh, dat doet iedereen. Het probleem wat ik ermee heb, en wat mij dan wel dwars zit, is dat uh, heel veel mensen, en of het nou in de mensheid zit ofzo, dat weet ik niet. Ik, ja, weet je, ik heb er zelf gelukkig geen last van, zou ik maar zeggen. Is dat het uh, heel makkelijk is. Om met je vinger te wijzen naar een ander en om te zeggen van, ja weet je, maar jij dit en jij dat en jij zus en jij zo. Maar naar jezelf kijken schijnt daarom toch wel heel moeilijk te zijn. Op een of andere manier. En ik heb dat gelukkig niet. En waarom, dat, ja dat weet ik niet waarom. Maar ik bekijk altijd alles van twee kanten en ik weet gewoon van mezelf dat ik gewoon dingen niet goed gedaan heb. En dat weet ik ook. Maar dat geeft voor mij een motivatie om te laten zien van luisteren. Ik ben geen slechte vent, want ik... Nou, weet je. Het is wel lullig om dat over jezelf te Ik ben geen slechte vent. Nou, ik vind mezelf geen slechte vent. Ik heb sommige slechte beslissingen genomen, maar nooit met de intentie... Om mensen bewust pijn te doen of mensen te benadelen. Of... Ja, en dan zijn er een hele hoop verhalen de wereld in gegooid. En dat zijn dingen waar ik wel problemen mee heb. Weet je? Verhalen, dat is allemaal leuk en aardig. Maar in mijn geval zijn er gewoon heel veel mensen die verhalen de wereld in gooien. Om daar vanzelf de schone uit te komen. En daar heb ik problemen mee. Want dat is niet nodig. Weet je, andere mensen zitten ook fout. Om dan constant, weet je, in dit geval mij de schuld te geven. Ja, op dit moment heb ik zoiets van, joh, lul maar een end. En doe maar zo. En ik weet dat het nog steeds gebeurt. En dat heeft me een hoop gekost in mijn leven. Ook een hoop relaties. Dit was mijn laatste relatie. Hoor ik in december dat er ook alweer gepraat was. En dan worden dingen heen en weer gestuurd. En... Ja, waar is dat voor nodig? Jongen, beoordeel maar gewoon op de dingen die ik gewoon gedaan heb voor je. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja, vervolgens... ...komt er een hoop shit en ellende van... ...van vroeger... Uh... ...van vroeger... Uh... Ja, een beetje boven water. Dat klinkt weer alsof je schuldig bent, maar dat is helemaal niet zo. Maar dat komt allemaal van mensen af die zelf een hoop te verbergen hebben en zelf gewoon een hoop fout gedaan hebben. Maar gewoon denken dat ze beter zijn dan de rest en een soort van zonderblok zoeken. Ja, en dat ben ik dan. Nou ja, goed, zo so beet. Dus, als reactie op die laatste post, die laatste foto, is het oud zeer? Ja, ik denk het wel. Weet je, dat zijn gewoon een aantal dingen die ik gewoon anders had uh, gezien en anders had willen zien. En ik vind gewoon, zeker in een relatie, weet je, dan moet je soms wat meer moeite instoppen. En kijk even gewoon naar de lange termijn. Ik vind, en dat mag ik vinden, dat mij daar groot tekort in is gedaan. En dat mensen wat meer vertrouwen in me hadden moeten hebben. Want, uh, nogmaals, mijn intenties waren altijd goed. En ik heb altijd keihard gewerkt voor alles en iedereen. En ik heb altijd geprobeerd om mensen te helpen en bij te staan. En bij te springen. En, uh, dat mis ik van andere kanten. En dat steekt mij dan. Dus heeft die laatste poster mee te maken? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het. Want uh, iets meer tijd was er gunt, weet je. Alles was goed gekomen. Dus ik echt mijn hele leven is veranderd. En positief. En, uh, Zeg ik, ik ben zelf veranderd, maar ook gewoon qua denkwijze en, en doen. Dat ik zoiets weet. Vroeger bleef ik mensen haten en bleef ik boos zijn. En, nou, weet je, dat heb ik allemaal naast me neergelegd en dat doe ik allemaal niet meer. Maar uh, het is meer teleurstelling, denk ik. En dat heeft wel met die laatste poos te maken, weet je, want ik heb het nu gewoon goed. Ik heb het heel goed. En uh, ik weet dat er heel erg veel over me geluld wordt, weet ik veel, maar geloof me, alles in mijn leven is veranderd. Uh, ik heb niks te klagen op het moment en alles loopt goed. Alles uit mijn verleden is afgesloten. Uh, ja, tenminste, laat ik zo zeggen alles is afgesloten vanaf het moment dat ik het goed vertrok. Dat hele stuk heeft voor mij geen enkele waarde meer, totaal niet. Daar is me zoveel tekort gedaan en uh, alles daarvoor ook trouwens. Ik heb geen enkel probleem ermee. Uh, ja, als ik in Vlissingen woon, is het ook allemaal anders. Dan zeg ik, uh, we naar Vlissingen. Uh, toen is er een hoop veranderd al. Nou ja, goed, mijn vorige relatie, ja, dat uh, is voor mij erg heftig geweest. Dat heeft mij heel veel pijn gedaan. En daar krijg ik nog wel eens vragen over, van, joh. Maar elke keer zien we wat terugkomen. Hoe zit dat? Nou, dat is gewoon iets dat mij nog steeds pijn doet en ik weet niet waarom, want ik heb dat altijd helemaal makkelijk van me af kunnen zetten, want ik heb nooit problemen mee gehad. Maar op een of andere manier, heb dat zo'n pijn gedaan? Nou ja, goed, in ieder geval, november vorig jaar is dat wel duidelijk geworden. Maar dat zijn gewoon dingen Dit, ja, weet je, als je dingen kan snappen, dan uh, is het makkelijker af te sluiten. Dat, dat, dat, weet je, als er echt heftige dingen gebeuren, en, en uh, ja, dan kan je dat een plek geven. Net zoals in groes en met mijn ex-vrouw en zo, weet je. Ja, sorry, maar jullie hebben me flink genaaid. En jullie waren bezig om me nog steeds te naaien, want dat weet ik. Maar dat geeft niet. Want dan sta ik ver boven. En geloof me. Er is niemand meer die mij de pislouw maakt. Echt niet. Wat dat betreft, is dus jullie doen maar een En jullie stoken maar een En jullie lullen maar een end. want dat maakt me allemaal niet uit. Want ik heb het beter dan jullie, echt waar. Maar mijn afgelopen relatie, daar uh, nou, snap ik gewoon de ballen niet van. Ik heb het twee keer met die vrouw geprobeerd, twee keer kreeg ik plotseling de deksel op mijn neus. En dat is iets dat. Uh, nee, dat hebben ze bij mij toen wel ingehakt. En. Uh, was zo plotseling. twee keer plotseling gewoon. En dat heeft mij wel pijn gedaan. En ik moet eerlijk zeggen. er is echt niemand in mijn verleden. die mij daarmee zoveel pijn gedaan heeft. als wat zij gedaan heeft. En ik snap het gewoon nog steeds niet. Maar goed. dit is een gepasseerd station. Ik spreek je niet meer, ik hoor je niet meer, ik zie je niet meer. Wel zo gaan die dingen. Zo zie je hoe liefde diep zit bij mensen. Tje, ja, ja, goed. Ach ja, weet je, we kijken vooruit. Dat zeg ik: heb een goed leven. Ik mis niks. Mijn hele leven heeft gewoon sinds november echt een wending gekregen, want... En ondanks dat voorval wat gebeurd is voorval. en ik van baan gewisseld ben, want dat heeft al een cruciale rol gespeeld in mijn leven nu. Uh, mijn denkwijze was al veranderd, maar mijn baan is toen veranderd. Ik ben overgestapt en sinds ik hier zit, ja, zijn er zoveel deuren open gegaan. En dan moet ik ook zeggen financieel, want zo'n bak met geld is wat ik hier verdien en dat heeft al een beetje met die foto te maken. Ja, ik verdien hier gewoon echt heel erg veel geld. Ik heb geen tijd om het op te maken. Maar, uh, ja, ik heb gewoon heel veel te danken hier aan mijn werk. Ik bedoel, uh, ja, kansen gekregen, vrijheid gekregen, waardering gekregen. Weet je, ik hoef maar uh, iets aan te geven en het is gelijk, het wordt gecompenseerd en... Ik krijg hier heel veel op mijn werk. Ik bedoel, uh, Tja. Ik ben gewoon echt goed terechtgekomen. Daarbij heb ik nu, uh, Ja. Een vriendin en een, uh, Met fantastische kinderen. En dat gaat ook allemaal hartstikke goed. Ja, ik heb niks te klagen. En, eh. Uh, Beetje een beetje een stabiele factor in je leven. Geeft ook gewoon heel veel rust en heel veel kracht ook en energie. En ik hoef maar gewoon de, weet je, de, de hele dag nergens zorgen om te maken. Want alles loopt gewoon goed. Ik heb mijn huisje, ik heb mijn spulletjes, ik heb mijn dingetjes. Ik heb mijn vrienden, ik heb mijn muziek, ik heb mijn schilderen, ik heb mijn werk. Ja, Weet je, ik bedoel... Uh... ja, wat moet ik klagen? Maar het is alleen, het zijn de dingetjes wat ik net aangaf, weet je, het oudste, ja. Komt het boven, is heel veel de vraag, ja. En dan niet alleen, niet alles, maar gewoon van, van vorig jaar. Dat, dat is iets dat blijft nog even hangen. En hoe dat nou komt, ik heb echt geen flauw idee. Vrouwen hebben maar nooit gek kunnen maken. Weet je, van je doet een end en fuck. Naai me een keer, ik pak mijn spullen, ik ben weg, weet je, donder op. Op een of andere manier blijft dit gewoon hangen. En dan heeft het voor mij een reden. Sinds november heeft dit voor mij een reden. Hey. Als dat zo is, fucking hell, wat moet ik ermee, want ik kan er niks mee. En dat is frustrerend. Ja, dat me frustreert. Op een of andere manier. Want het blijft gewoon een bizar iets. En dat is gewoon. Ja, dat is het enige dingetje in mijn leven dat gewoon. tussen haakjes, in een groot woord. wat mijn pijn blijft doen. En ik begrijp niet waarom. Zou het dan echt zo zijn? Ik heb het altijd geloofd, ik ben gaan twijfelen. Ik heb het zelf op een gegeven moment gedacht van nee, dat kan niet, dat is niet zo, ik geloof ik niet. Maar ik ga echt, ik weet het niet. Is dat raar? Is het raar dat je gewoon iemand uit je leven kwijt bent en uh, iemand die heel veel pijn gedaan heeft? Begrijpelijke pijn, eigenlijk. Hoe bestaat het dan dat je gewoon elke dag nog aan die persoon denkt? Wezen dat het andersom niet zo is, maar... verwachte momenten, dat ik, um, nou, al zit ik s'avonds op de bank, weet je, lekker relaxed, werkdag gehad, drankje erbij, dingetje erbij, en dan ineens schiet ze door mijn hoofd. En waarom? Dat blijft mij echt een raadsel. Het gebeurt zo vaak. Het is echt heel raar. En dat zeg ik, het is gewoon niemand die voor de rest om mijn hoofd schiet. Want ik kan altijd best makkelijk dingen afsluiten. Maar op een of andere manier blijft zij hangen. Maar wat is dat dan? Het is zo raar. Maar ook frustrerend hoor. Frustrerend om aan niemand te denken, weet je, dan af en toe. En dan weet hij gewoon, ja, het komt van één kant, weet je. En ik weet dat zij gewoon nooit aan mij denkt. Dat, dat, dat nou ja, dat geloof ik niet. Die is te druk met rijden, te druk met andere, nou, ik zou bijna zeggen mannen. En, uh, of vrouwen, of wat dan ook. Nou, dat geloof ik niet. Dus, eh. Uh, het is gewoon een bizar iets dat, dat is nou iets dat voor mij gewoon totaal geen touw en vaste knoop is. En mensen die mij kennen weten wat er met mij in november is gebeurd. Die weten ook wat ik verteld heb, wat ik heb meegemaakt, wat mij is duidelijk gemaakt. En dat zeg ik, ik ben eraan gaan. ik, ik heb me in de eerste instantie aan vastgehouden. En toen ben ik zo onbeschoft behandeld eigenlijk, ook met druk van andere vrouwen op de achtergrond. Dat weet ik. Maar goed, dat, dat maakt mij niet uit, want dat boeit mij helemaal niet. Maar het is me zoveel pijn gedaan weer. En toen heb ik voor mezelf gezegd, maar die pijn wil ik niet meer. En ik geloof het niet. En dit kan gewoon niet zo, het kan niet zo zijn. En toen heb ik het geprobeerd weg te drukken, en dat is me ook gelukt. Op een of andere manier blijft het terugkomen. En... Dat is toch iets dat raar is. Maar goed, weet je, zoals ik zeg, het is van één kant. ik dus moet het gewoon wegdrukken. Maar het blijft gewoon een raar iets. Nou, genoeg erover. Dus ik ben op weg naar werk. Even knallen tot zes uur vanavond. Morgen twee diensten, zes tot zes. Ja, en dan uh, begint eigenlijk mijn werkweek weer. Dus ik werk nu acht dagen non-stop. En euh, nou, ik zal blij zijn als ik straks wel vrij ben. Want wat zeg ik? 8? Nee. Even kijken. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, 11 dagen en dan stop. Ik zal blij zijn als het volgend weekend is. <laughs> Echt wel. Godzamme. Maar goed, het aftellen is begonnen. Nog 60 graden, dames en heren. Ja, ja. Dus nee, dat komt wel goed. Blijf wel lekker positief. Straks weer bij mijn collega's onderling, daar dan hebben we de grootste lol. Daar gaan we de gein uithalen Dat is gisteren ook weer zo gelachen. Ik werk met een collega samen en we zijn echt dikke vrienden geworden. Het eerste moment dat ik hier kon werken, uh, zag ik hem staan en ik uh, hij is. Uh, de assistent-bedrijfsleider, ook. Stug kerel. Zag Tenminste, zo kwam die op me over. En uh, mijn nieuwe collega's zijn met mij nog een paar jongens begonnen tegelijkertijd. Die zeggen dan nog steeds: Nou, nee, ik stap die jongen niet. Stug groter. Uh. Maar goed, ik kom bij hem in de ploeg. Een leuk verhaal om te vertellen. En uh, nou, prima. Ik kan me goed herinneren, de eerste dag met hem. We waren met z'n drieën, hij moest mij leren de fabriek te draaien, oké. Okay, nou goed, dus ik kom binnen, hij staat daar, zwagerijn, niks zeggen, Oh, is prima, maakt niet uit. Prima, nou ik ga je de fabriek leren draaien, hup, omkleden, noem maar op, wij fabriek draaien, oké okay, is goed. Dus we lopen de fabriek in en hij legt uh, dingen uit. En ja, ik ga dingen vragen, want ik ben nieuw, dus ik vraag dingen en hij negeerde me totaal. En als ik ergens pisseling kom hoor, is het als mensen mij niet uit laten praten of mensen mij negeren. En dat ging zo twee keer, drie keer, vier keer. Hij legt me dingen uit, ik vraag dingen, hij kijkt me aan en loopt weg. Oké, okay, prima, vriend, kom maar even mee. Maar eventjes ergens waar het rustig is, want het is herrie in de fabriek, en we lopen met oordop in. En uh, eventjes naar een plekje waar we kunnen praten. Dus we komen daar zo, zeg ik, nou luister. En zo heb ik dat ook gezegd. Ik zeg, luister, ik kom hier om te werken. Ik, zeg, ik wil prima werken. Ik kan prima met mensen door een deur. Ik heb nooit problemen met mensen. Ik zeg maar waar ik wel pisselling om hoor. Dus ik zeg, als mensen. Uh, mij dingen horen, vragen en me geen antwoord geven. Die had ik heb net die gauw gehad. En toen keek hij water en zei hij van ja, maar sorry. Uh. Hij zegt zijn twee redenen. Hij zegt: ik heb hier al zoveel mensen gehad. En die beginnen hier en die leg ik alles uit. En, verloop, en Weet je, dan zijn ze binnen twee maanden zijn ze weg. Dan krijg ik weer een nieuwe. Hij zegt dat frustreert mij gewoon. Ik zeg, nou luister, als ik hier niet zou willen werken. Had ik hier die baan niet aangenomen. Dus ik wil het gewoon allemaal leren. Nou, toen heeft hij ook gezegd: dus ja, dat zie ik wel aan je, bla bla bla. En nou, binnen een week tijd zaten we bij elkaar thuis. Ik kwam bij hem thuis. Hij woont in Middelburg, vlakbij het winkelcentrum Douwendalen. Dus nou, daar kwam ik, daar ben ik wel bekend. Hij had gezegd tegen mij: joh, trak nog geen auto. Rij met mij mee en uh, kom aan mij op de fiets. En dan uh, nou, is goed. Dus nou, het eerste moment dat ik bij hem thuis kwam, kennisgewakken met zijn vrouw. Nou, ook daar ben ik dikke vrienden mee inmiddels. Uh, kom ik daar, ik heb vier kinderen, ik heb een kindje van één. Ik kreeg een baby op schoot, dus er zaten kinderen bij hem op schoot. Uh, ja, weet je, Het was gewoon gelijk al een klik. En vanaf dat moment zijn we gewoon echt dikke vrienden, we hebben de grootste lol. Elke dag als we met elkaar werken. We halen de rotste geintjes met elkaar uit en we nemen elkaar constant in de zaak. En was uh, laatst, ik weet niet wat die. Oh ja, laatst was het. Uh, ik zit regelmatig uh, in het laboratorium. Dan moet ik, uh, moet ik asbepalingen doen en dus zo van de kolen die bij ons gedaan worden. Dus dan doe ik uh, analyses maken. En dan moet ik monsters halen van verschillende producten bij ons. Dan loop ik het hele terrein over. Als heb ik net zo fok ik bergbeklimmer. En uh, dan verstopt hij dingen, of hij gooit ze weg en dan moet ik het opnieuw halen, weet je? want dan is hij de grootste lol. Dus ja, toen had ik uh, zijn kastje open gemaakt in zijn kledingruimte. en uh, als ik zijn broek en zijn uh, jas en alles, had ik allemaal heb. Dus er ging zich eigen omkleden en hij had in eerste instantie niet in de gaten. Ja, dat was geweldig. Hij kreeg de slappe zei: Godverdomme dat had ik die helemaal niet gezien man. Zon die zonder die zonderbroek <laughs> proberen als ik kleren aan te trekken. Oh ja die zaten allemaal dicht getaienrept. Dus dat ging niet. En ik had zijn kastje natuurlijk weer netjes dicht gemaakt. Dus ja dat had hij helemaal niet in de gaten. Dat soort dingen. Gisteren ook. Gisteren ook. Zegt hij. Uh, weet je we halen om de beurt de koffie. En neem elkaar zei van Godverdomme. Zegt je nou op je luie reet. gaat koffie halen. Weet je wel. Dus dat had ik daarvoor bij hem gedaan. En, uh, hij was een rondje fabriek gaan doen en uh, ik was met analyses bezig. En eh. Uh, Jongen, ga ze even koffie halen, is er al koffie klaar? Ik zei, ja wat verdomme, je bent hartstikke druk man. Ja, niks. Koffie halen. Zo, ik zei, goed. Ik ga koffie halen Als ik binnen vijf minuten ben. Ah, Dat is goed, dus hij komt eraan en uh, in de kantine gelopen koffie gehaald, maar ik had zijn koffie. We nou, hebben zijn koffieautomaat. Maar daarnaast had ik ook een soepautomaat, dus ik had een, een uh, klein beetje van dat soeppoeder van kappensoep, had ik onderin zo'n bekertje gedaan en overheen had ik koffie erop gegooid. En uh, ja, dat was allemaal dik spul, dus dat bleef lekker onderin zitten en uh, koffie eroverheen gegooid en voor hem klaargezet. En uh, we gaan buiten altijd even roken, ja ik rook daar niet meer. Maar hoop ik altijd met hem mee gezellig en dan neemt ze een bekertje koffie mee. En dan neemt een slok. Nou, ik ik zien dat koffie zo ver gespuugd kon worden. Maar dat soort dingen, weet je, dat maakt het gewoon allemaal leuk hier. Dan dus zit het gewoon stik naar mijn zin. Ik heb er een uh, enorme bergvrienden aan overgehouden ook alweer. Ik heb hem hier eens bijgekregen. Want we werken met uh, vier ploegen. Het zijn stuk voor stuk allemaal topgasten die hier werken en mijn baas daarbij ook. Ik bedoel, het is een man met een gebruiksaanwijzing. Maar een uh, ja, stik goede vent. En, uh, ja, Je moet hem kunnen handelen. En hij weet wat hij aan mij heeft ik weet wat ik, wat ik aan hem heb. Het enige nadeel met hem af en toe is uh, dat hij uh, ja, mensen op een manier aanspreekt. Ja weet je, ik pik dat niet en dat weet hij. Maar tegen andere mensen zegt hij gewoon uh, soms dingen dat je denkt van ja dat kan je gewoon niet zeggen weet je, dat moet je gewoon niet doen. Ik ben zelf bedrijfsleider geweest in de horeca, ik, ik weet. Hoe je met mensen om moet gaan en hij, ja, hij mist het op een of andere manier af en toe. En dat frustreert sommige mensen binnen het bedrijf heel erg. Ja, ik heb er op zich geen problemen mee. Ik heb het één keer gehad toen ik hier begon met werken. En eh, uh, wat was dat ook alweer? Ik weet niet meer. In ieder geval, ik had iets niet goed gedaan en dat zei hij dan op, op zo'n manier. Ja, ik denk, oh, oh, oh, wacht even. Ja, en toen heb ik mijn versie eventjes ervan verteld en dan gebruik ik mijn eigen bewoording. En vanaf dat moment, uh, ja, weet je, kunnen wij gewoon prima doorheen en We weten wat we met elkaar hebben. We weten dat we elkaar niet moeten vakken. Dus, uh, nou ja, prima. Maar sowieso gaat het hier. Dat zeg ik. Het is een prima bedrijf met prima mensen. Je verdient hier bakken met geld. Alleen uh, het probleem is, je moet er hier tussen passen. Ja, en dan zeg ik, met mij zijn er nog meer mensen begonnen. Inmiddels. Uh, er vijf mensen met mij samen begonnen en we zijn nog met z'n tweeën over, drie zijn er inmiddels al afgehaakt. Want uh, dat zeg ik, je past er tussen of je past er niet tussen. Pas je er tussen heb je het heel goed hier, pas je er niet tussen krijg je het heel zwaar. En uh, ja, ik heb, het, ik heb het geluk dat ik er precies tussen pas, dus wat dat nou betreft. Mochten jullie mij niet verstaan, daar staat een uh, ja, hoe zou ik dat uh, netjes uitdrukken? Een tieferswind staat er gewoon. Ja, ja, ja. Dus, eh... Uh, nee. Nou, bij deze... Uh, even kijken. Het is kwart voor negen. Ik denk dat ik nog zo'n drie kwartier eraan heb. Eh... Um, nou goed, ik ga dus aan het werk. Ik wens jullie een heel, heel, heel fijn weekend. Geniet lekker van je weekend. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Of juist wel. Eh... Um, ja, Nou, ik hou jullie sowieso op de hoogte. Ik, ik zou mijn, uh, mijn playlist online zetten, maar ja, mijn weekend valt er nu tussenuit. uit. Dus wat ik ga proberen is, ik ga het proberen vanavond nog een te zetten, als ik daar nog de tijd en de energie voor heb. En anders dan, uh, ja anders van de week of van de week heb ik diensten van uh, 6 uur s ochtends tot 2 uur s middags. Nou, dan nektijd zat. Dus dan uh, komt dat sowieso wel goed. Maar ik zou zeggen. Uh, ja, weet je. Geniet lekker van je weekend. slaap lekker uit. Mooi weer is het helaas niet. Maar uh, ja. Geniet gewoon lekker van je vrijheid. En ik. Uh, spreek jullie later. Dus check de playlist hier van de week. En. Uh, ik zie jullie comments wel tegemoet op Facebook. Of YouTube. Of hier in mijn mail. Dus uh, ik hoor graag van jullie. Mensen van weekend en ik spreek jullie later. Later, Jos. Hey.